Ik ben Esther Dijkstra. In Den Bos is vanmorgen iemand overleden die een stalen poort op zich kreeg. Het zou gaan om een vrachtwagenchauffeur die zijn lading kwam lossen bij een supermarkt, meldt omroep Brabant. Personeel van de winkel zag het allemaal gebeuren. De supermarkt blijft vandaag dicht. De brandweer in Friesland stopt met blusschuim omdat het schadelijk is voor de natuur, meldt de regionale omroep. Er zit PFAS in. Bijna de helft van de Friese brandweerauto's gebruikt nu nog schuim en die worden nog dit jaar omgebouwd. Er blijft nog wel een kleine voorraad blusschuim voor vloeistofbranden omdat dat niet anders kan. Oekraïne boycott de opening van de Paralympics begin volgende maand. Reden is een aantal Russen en Belarussen doet aan de Spelen mee onder de vlag van hun land. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft daar toestemming voor gegeven, terwijl de afspraak was dat ze onder neutrale vlag zouden meedoen. En op de snelweg bij Apeldoorn heeft een man stukken zelf van de weg gehaald. Hij zette zijn auto stil en liep de weg op. Rijkswaterstaat was niet zo blij met zijn actie. Ze denken dat de man het goed bedoelde, maar noemt het een levensgevaarlijke actie, schrijft de NOS. Ik heb het weer nog voor je. In het noordoosten nog kans op neerslag. En vanuit het westen breekt af en toe de zon door. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. En vanavond is er regen. En dat wordt 4 tot 8 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. En wel trusten. Toch? Nee, blijf nog even. Oh, je blijft nog even. Tot 1, als je goed spijt me dat ik dat zeg. Jij bent er wat klaar mee dan, joh. Daarna ga ik slapen, joh. Heel goed. All right. Nou, dan blijf lekker zitten, joh. Het 538 verkeer op Flitsmeister, Drie plekken met een vertraging nog. Allereerst de A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud Dijk en de Duitse grens. Daar is de hoofdreitbaan dicht. Dan moet je even moeten graaien naar je paspoort en je desbordkastje. 21 minuten vertraging. De A30 Barneveld naar Lunteren. tussen Barneveld en Scherpenzeel is de afrit dicht vanwege asfaltwerkzaamheden. 7 minuten vertraging daar. En de A37 kroop het holsloot richting Meppen in Duitsland tussen Zwarte Meer en de grens 15 minuten vertraging. Verder zijn er acht flitscontroles. De A1 naar de na bij 21.1. De A1 Hengelo richting Duitsland bij 172.1. De A2. Echt, 7, en de A2 Maastricht naar echt bij 234.3. De A10 de nieuwe 28.8. De A16 breda naar Dordrecht bij De A28 Hogeveld naar Assen bij 161.9 en de A58 breda richting Bergen op Zoom bij 76.2. De nieuwe elektrische Suzuki EV vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en, en als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto.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 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Martijn, ja, Zo, goedemorgen. Dan gaan we met de nieuwe vijf van het bedrijf. Zometeen Hansen, maar eerst de Spice Girls. Radio 5! 3, 8, 5. Ja! Van het bedrijf. De playlist van jou en je collega's. 538. met de favorietmuziek van Clemens en zijn collega's bij Philadelphia. Clemens, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Vind je het heel erg dat ik bij Philadelphia meteen moest denken aan de smeerkaas? Uh, nee, want dat denk ik, Daar trap ik mee af. Ik ga je uitleggen wat het is. Ja. Waar denk jij aan als je Philadelphia hoort? Ja, smeerkaas inderdaad. Maar het is ja. niet de Philadelphia waar jij dan werkt, toch? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Deze Philadelphia is een hele mooie organisatie waar ik voor werk en die ondersteunt eigenlijk mensen met een uh, verstandelijke beperking voor uh, begeleid en zelfstandig wonen. Kijk, dat is echt ja. een vitaal beroep wat jij hebt dan. Ja, ja dat is mooi. Ik ben er ook uh, erg trots op. Nou, we maakten hier net al de grapje bij 25 werken een hele hoop mensen met een mentale beperking. Dus als je nog ja, wat veel ruimte ja, ja. over hebt, dan uh, laat je Gaart je maar achter hoor. Ik kom binnenkort Even lang, Ik zie een, ik zie een, ik zie een hoop kinderen lopen daar. Nee, even zonder gekheid. Maar dat is hartstikke goed werk wat je doet. Ja, um, en ja, we hebben net al twee behoorlijke 90s-bangers gehad met de Spice Girls ja. en Hanson. En als ik de rest naar je lijstje uh, kijken. dan uh, trekken we die 90s vibe een beetje door. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ik draai dat heel veel op mijn locatie en ik heb gelukkig ook allemaal collega's die het allemaal super leuk vinden. Want uh, ja, wij zijn echt wel van de 90s, dus ja. ik kon ook niet kiezen. Maar je moet een lijstje maken. Maar dit is uh, tijdloos. Dit vindt ook iedereen goed. Denk nou, ja, ik. Ben ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben denk ik ja, net zo'n 90's kindje zoals jij bent. Wat, wat hebben we nog meer voor de boeg? Kun je nog even roepen wat je allemaal op ingestuurd? Uh, nou, ik heb het opgeschreven ik ben dat lijstje kwijt. Oh god, moet ik je helpen? Ja, graag. <laughs> Wij hebben hier de Benga Boys met Boom Boom Boom. Zometeen nog. Ja, en ja. Alice Morissette met Ironic. Altijd goed. Altijd goed. En Diana King met Shy Guy. Heb je ook ingestuurd. Ja, man. Dat is toch een heerlijke lekkere man. Ja, ik heb daar verder niks aan toe te voegen. Dus die gaan we allemaal voor jou en je collega's draaien. En nog meer Super. goed nieuws: omdat jij de moeite hebt genomen om ja, door zoveel goede 90 tracks te scrollen en daar vijf uit te kiezen, krijg jij taart voor de hele afdeling waar je werkt. Oh, lekker man. Daar dus zijn we blij mee. Fantastisch. Ah, alsjeblieft, Heerlijk. jongen. En uh, ja, ik Heerlijk. zou willen zeggen: werkzaam. Maar ik begrijp dat je vrij bent vandaag. Ja, ik ga zondag weer. Dus ik heb er twee dagen lekker vrij. Lekker vriend. Nou, lekker in. Lenskay Marders ja. op de bank en luister naar je favoriete tracks. Hey, super. Dank jullie wel. goede uitzending. Dankjewel, dankjewel Clemens, voor je lijstje. Dit is Diana Yo. King, Shy Guy, in de vijf van het bedrijf. Hier op 538. Mm -hmm. Geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/slash bedrijf. Een oud man turn 98. You win the lottery. And die the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row. And then... en Ironic op 538. Dankzij Clemens, die even ja, rechtstreeks richting de tijd van lavalampen, tamagotjes en videobanden katapulteert. Videobanden die je trouwens wel eerst moest terugspoelen voordat ze teruggingen naar de videotaal. 538. De vijf van het bedrijf van Philadelphia, Lopez Diaslaan hier in Hilversum, oftewel eigenlijk de 90s hitlijst van Clemens. En misschien heb je ook wel een collega... die er dan van overtuigd is dat zijn of haar muziek de allerbeste is. Dan kun je voor eens en voor altijd het tegendeel bewijzen... door jouw favoriete muziek in te sturen voor jouw eigen vijf van het bedrijf. En als vredesoffer kun je dan de strijdbel begraven onder een dikke laag slag. Oftewel, je wint dan taart. Dus geef je op via 538.nl slash bedrijf... of stuur je lijst met tracks in gewoon via de F van 538. Dan komt dat ook wel op de goede plek terecht. Nou, dan nu de kerst op de gewonnen taart voor claimants en consorten... De nummer 1 uit hun vijf 500 bedrijf. De Bengaboys. Boom, boom, boom, boom. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.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 ben ik nog een beetje verliefd Ik word maar depressief Oh my. Liever dat ze met mij trouwt, is ze na al die jaren niet toch te wagen Zit vol met vragen, kijk mij nou ik Ben constant aan het zoeken naar balans Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand Flemming alsjeblieft, neem nou dit advies Snap je het dan niet, jij bent te naïef En al nog steeds een beetje verliefd Ik word manis depressief, oh man, ik krijg De NTO waren dat op 58 tijdens de 58 werkdag, de vrijdag. Met zometeen meer van je favoriete hits voor tijdens die 58 werkdag, vrijdag. Met onder andere Cici Peniston die eraan komt, Alex Warren, dat allemaal binnen nu in een paar minuten. En je hoort een echt 90s-icoon met twee enorme bulten.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 Choose us every time <laughs> <laughs> We were California dreaming Our life fit in that car Didn't have a bed to sleep in We kept each other warm the ceiling full of stars. These days, these nights, I'm changing my mind, my mind. Set on, I'm not afraid to say it to say I do de 538 werkdag. Noemt. Is gewoon lekker. Huh? Finally, bij 538. De plek waar jouw werkdag altijd extra snel gaat. Of je nou aan het tikken, tegelen of aan het takelen bent. Met zometeen een echt symbool van de 90s. Met alvast een hint, twee enorme bulten. Maar nu eerst Shanna Sparrow. Dit is Die on This hill op radio 538. Got me De 538-werkdag. De 538-werkdag. Don't be so quick to me. Me. You don't have to you. Me. Let me you. To the break me. Me. Time, but I don't mind. Be a right now. Don't be so quick to walk away Come on right now, baby Are you feeling me? Let's do something Een nieuwe term bedacht voor deze nummers. Bijvoorbeeld die van Raven en Hij hitjes hebben we het genoemd. Maar hé, als het merkt. Lapminat me op radio 538. Welkom bij de 538 Werkdag. Ik wil je toch nog even mee terugnemen naar de 90s. Voor ons in Nederland een uh, ja, decennium van de flippo's, de vodders en de floppies. In Australië denken ze bij de 90s terug aan een heel apart verhaal. Uh, waarin iemand een hoofdrol speelt, iemand met twee bulten. Ik heb het over een kameel. Vieserik. In 1996 greep de politie in toen kamelen s'avonds over het strand in Australië liepen. Niet omdat kamelen daar niet mogen lopen, maar omdat ze niet goed zichtbaar waren. Ze mochten hun wandeling als toeristenattractie voortzetten... maar dan wel met het gebruik van fietslampje. Uitstekend verhaal, toch? 90 een decennium vol goede verhalen en ook vol goede muziek. Want terwijl jij bezig was om Zelda te redden... stond deze, eigenlijk continu op repeat, toch? Robert Miles... Children, nieuw zijn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 find someone, but I did it all for nothing, look for them Dit is even een technisch verhaal. Maar Esther, ik kan jouw microfoon niet aanzetten. Dus ja. zal ik vertellen wat jij in het nieuws hebt zometeen? Ja, dat is, is een instelling die ik even aan had moeten zetten. Ben ik vergeten. Maar zometeen in het nieuws. Uh, nieuws over een mishandelde kat. Ja, dat klinkt heel treurig. Maar het loopt wel goed af. En verder hoor je muziek van Shakira. En ook Damiana David komt eraan zometeen.